Ja, ja. Nee, nee, het is goed dat jullie er dat jullie even met elkaar hebben gebeld en dat het gewoon nu duidelijk, duidelijk is. Nee. Ja. Ja, Ja, het is inderdaad, kijk, weet je, dat is het ook zo, zij hebben natuurlijk ook niet uh, mega veel boekingen momenteel, dus uh, dat zal ook wel een beetje de frustratie zijn. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. leuk. Ja. En dan zoiets Ja. Ja. Ja, ja. inderdaad. Waarschijnlijk. Wat zeg je? Ja. Ja, dat is wel heel Ja, Ja, ja. Ja, Ja, inderdaad. inderdaad, inderdaad, okay. ja. Ja, ja. Ja, inderdaad, inderdaad fijn. En inderdaad, ik hoop dat er ook nog wat extra uh, boekingen gehoorstond uh, kunnen worden de komende tijd. Uh, back to back, dat zou hartstikke zo leuk zijn. Dus uh, daarnaast gaan we ons best goed. Je bent er als je bent in de web. Uh, ja, dat ja. is wel Je bent er al in dat is wel een Daar naar kantoor, maar dan ben ik wel in de natuur. Misschien kunnen we inderdaad bij de beelden. eens even uh, zit alleen, Ik heb al begrepen dat we niet meer met Jeremy moeten zitten, want die uh, is ook de, de, de, de, de, de helft, de de de helft de achterover. De ja, ja, dat heb ik, heb ik weer uit Betrouwbare Bronnen uh, gehoord, dus dat moet ik zaterdag ook achterover, eerlijk bespreken. Ik ga ook naar het strand, dus, uh, ja. Ja. Ja. Dus ik ben er ook bij. Ja, dan kan ik ook even jouw set weer even horen, dus uh, super van zin in. Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dus hartstikke uh, veel zin. In. Ik heb een pas geregeld, dus uh, gaat ook uh, goed. Over. Ja, ik heb in Soetermeer? Ja, oké. Okay. Okay, ja, want ik had, uh, dat was het ding wat ik gisteren jou doorgestuurd, want ik had je ook op het schip Maar hij zei van ja, hij zegt uh, ik ben niet degene die het beslist, dat is echt gewoon de, de promotor in deze. Dus hij zegt we moeten echt nog even geduldig afwachten, dus ik heb gezegd oké okay, prima, dan hoor ik het wel van jou. Dus, uh, dus dat, uh, ik wacht even totdat hij mij daarover komt uh. Ja, dat zei je toen je vorige was. Okay, ja. Ja, het ja. Okay, dat is okay. hoor. Ah, ja, dat is hier. Dat weet ik kan Oké. Nou ja, in het kan We allemaal uh, allemaal nieuwe liedjes. Oh, grappig. Oké, okay. allemaal Ja, het wordt dag een beetje weer